reputatiecoaching podcast nummer 148. Het serverprobleem van vorige week is echt helemaal opgelost. De server zoomt lekker en de bandbreedte is nog steeds toereikend. Ik heb net nog gekeken en inmiddels hebben de bijna 6000 downloads al meer dan 22 gigabyte aan bandbreedte verbruikt. Ben ik dus blij dat ik de content op een echt content delivery network heb geplaatst? Overigens zag ik gelukkig bij tijd de toename in bandbreedte op de server. Want weet je nog dat ik in het kader van de summer citation sequence een instructievideo postte over het aanmelden van je bedrijf bij de website provincialegids.nl? Wel nu, als je nu naar die site gaat is er al enige tijd het volgende te lezen. This account has been suspended, either the domain has been overused or the reseller ran out of resources. Hetzelfde geldt trouwens voor localbiz.nl. Die site hoef je ook niet meer te proberen aan te melden want die vertoont een identieke melding. Dus dat kan toch ook gebeuren? En het lijkt zelfs alsof niemand er om ziet, want dit probleem speelt al een aantal weken. Maar goed, laten we ons richten op de podcast van vandaag. Welk onderwerp heb ik vandaag voor je? Oké, okay, ik begin vandaag met een tooltip. Dan over het verband tussen de reputatie van een bedrijf en de salarissen. En een onderwerp over een site die onzichtbaar gehackt is. Ook werd ik eerder deze week gebeld door een tandarts die een negatieve review had gekregen en mij vroeg hoe hij ermee moest omgaan. Na jaren kwam ik dankzij Jeroen achter een probleem op de website dat er waarschijnlijk voor mij voor heeft gezorgd dat er vaak een achterstand was van de podcasts op Stitcher en TuneIn Radio. En dat is volgens mij nu echt voor goed opgelost. Ik vertel je vandaag ook iets over het hergebruik van reviews en ik sluit de podcast van vandaag af met 5 tips om meer reviews te krijgen. Dus blijf luisteren!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 dan vind je niet alleen de tekst, maar ook video's waar ik het in deze uitzending over heb, alsmede de afbeeldingen, links enzovoorts. En bovendien is de podcast te beluisteren in iTunes, op Stitcher en ook op Tune Radio. Ik raad je aan om je op een van die drie kanalen te abonneren op de podcast, zodat je geen aflevering hoeft te missen. Laat ik dan nu overgaan op het onderwerpen voor vandaag. Het is weer eens tijd voor de tooltip. De tooltip van deze week is Google Keep. Ik denk dat de kans groot is dat je er nog nooit van hebt gehoord. Laat ik proberen uit te leggen wat Google Keep is. Het is eigenlijk een tooltje om losse notities en lijstjes in de cloud te bewaren. Dat klinkt wel erg simpel, dus waarom ben ik er dan zo van gecharmeerd? Ten eerste omdat het een simpele webapplicatie is, qua gebruik is het simpel en ook qua toepasbaarheid. Maar mede daarom is het ook zo sterk. Het doet precies wat het moet doen. Je kunt bovendien niet alleen tekst invoeren bij je notities, maar je kunt ook foto's invoegen, links enzovoorts. Bovendien kun je ze voorzien van een kleur om onderscheid tussen de verschillende notities te maken. En wat helemaal mooi is, je kunt ook dicteren. Daarbij doet Google Keep zijn best om je spraak om te zetten in tekst. En het werkt best redelijk. Bovendien wordt de opname van je audio bij de notitie toegevoegd. En dit alles wordt dus allemaal veilig opgeslagen in de Google Cloud. Je kunt er dus ook to-do-lijstjes mee bijhouden, boodschappenlijstjes en dergelijke. In de show notes heb ik een video opgenomen waarin kort wordt uitgelegd wat de app allemaal kan en doet. Een leuke feature is ook dat de app je niet alleen herinneringen op bepaalde datum of tijd kan geven, maar ook op basis van je locatie. Zo kun je dus een notitie laten verschijnen met je boodschappenlijst voor een bepaalde winkel als je bij die winkel naar binnen stapt. En wat de app ook nog eens kan is OCR, Optical Character Recognition. Als je een foto van een tekst maakt of een scan van een tekst uploadt, dan doet Google Keep zijn best om die voor je om te zetten in digitale tekst die je dus kunt kopiëren en plakken. In de show notes heb ik een screenshot opgenomen Begin dit wordt geïllustreerd aan de hand van een foto van een kort krantartikel van vandaag. En omdat de app uit Google stal komt, kun je ook nog eens notities met één klik bewaren als een Google document op Google Drive. Natuurlijk kun je notities ook snel bezoeken op tekst, als mede op kleur, op basis van audio, reminders en dergelijke. Ja, lange tijd was Google Keep alleen beschikbaar als webapplicatie en als app op Android. Maar sinds zo'n twee weken is de app er ook voor de iPhone. Ik had er al eens eerder naar gekeken, maar toen was er dus nog geen iPhone-app. En dat was toen voor mij de reden om Keep links te laten liggen. Maar sinds een paar dagen is er dus een iOS-app en daarmee verandert alles voor mij opeens. Keep is op dit moment een van mijn meest gebruikte apps. Zo heb ik een paar lijstjes gedeeld met Suzanne, mevrouw. Laatst gebeurde me, terwijl ik in de supermarkt de onderdelen van de boodschappenlijst in het winkelwagentje laadde, om ze daarna af te vinken, ik opeens weer een nieuwe boodschap op het lijstje zag verschijnen. Zo real-time werkt die app. Voorheen gebruikte ik Trello. Ook een app om lijsten bij te houden en dergelijke. Die blijf ik ook wel gebruiken, maar dan meer voor het opzetten van de structuur en indelingen van projecten, cursussen, trainingen enzovoort. Die is gewoon wat complexer, wat uitgebreider. Keep zie ik meer als een app voor het bijhouden van vluchtige notities. Maar goed, ik werk tot nu toe naar volle tevredenheid ermee en ik vond het dus even leuk om je erop patent te maken. Iets van anderhalve week geleden las ik een leuk artikel over het Winning Talent onderzoek op de website De Ondernemer. Daarin stond geschreven dat werkgevers die niet zo'n goede naam hebben... op jaarbasis gemiddeld ruim 3400 euro meer salaris per werknemer betalen... dan bedrijven met een goede re reputatie. Dan praat je alleen nog maar over de hogere salarissen... en niet eens over kosten als gevolg van reputatieschade... mogelijk lage motivatie en productiviteit... en het personeelsverloop, eventuele trainingen, etc. Wist je overigens dat bij een salarisverhoging van maar liefst 10%... slechts 23% van de professionals over te halen is om bij een werknemer met een minder goede reputatie te gaan werken. En 54% van de Nederlandse werknemers zou een baan bij een werkgever met een slechte reputatie meteen afwijzen. Andersom geldt dat een sterk employer brand, zoals men dat noemt, zorgt voor lagere loonkosten. Van de Nederlandse werknemers zou 45% een baan bij een great place to work meteen accepteren... zonder dat ze een salarisverhoging verwachten. 18% zou een kleine salarisvermindering van 2% accepteren... En 12% is zelfs bereid om 5% in loon te dalen. En welke vijf factoren zijn nu het meest bepalend voor een sterk employer brand of het wel een goede reputatie van een bedrijf? Ik geef je ze hier. Als eerste, doorgroei en ontwikkelingsmogelijkheden. Dat is aantrekkelijk voor 36%. Als twee, op de tweede plaats baanzekerheid, 35%. En 25% van de mensen vindt verantwoordelijkheid en autonomie, autonomie belangrijk. 20% vindt het belangrijk dat de organisatie dezelfde normen en waarden heeft als de werknemer... en ook 20% vindt werken in een prettig team heel belangrijk. Dus als jij met je bedrijf mensen wilt werven en behouden, dan weet je waar je aan moet werken. Afgelopen week onderzocht ik de site van een opdrachtgever. Visueel zag die er goed uit en voor mijn idee laten die ook best wel aardig snel. Maar soms had ik het gevoel dat de site wat stroperig werkte. Als onderdeel van alles wat ik zoal doe bij het onderzoeken van een site... Checkte ik ook de laatheid van de website en andere karakteristieken in Pingdom, een tool waar ik al een instructievideo voor heb. En daarin zag ik dat de site maar liefst 278 HTTP requests uitvoerde. Dat vond ik wel erg veel in relatie tot hoe de site eruit zag. Dus dook ik er eens iets dieper in. Vervolgens zag ik in de lijst van opgevraagde onderdelen de meest vage domeinnamen verschijnen en bestanden met namen als BT, net, TRK en dergelijke de erin. Dat zag er niet goed uit. Ik heb via FTP de hele site gedownload en met behulp van allerlei search tools getracht die bestandsnamen in de source code terug te vinden. Dat leidde echter tot niets. Die zullen wel versleuteld zijn geweest. In plaats van de meer dan 400 MB handmatig door te gaan spitten, koos ik voor een andere aanpak. Ik richtte een tijdelijke webserver in waarop ik een schone ver versie van WordPress 4.3.1 installeerde. Daarna plaatste ik de MySQL's backup van de webserver terug, nadat ik die op het oog had gescreend op rare content, gevolgd door het template en alle plugins. Het was bijzonder om te zien dat de site toen slechts gemiddeld zo'n 95 requests per pagina uitvoerde. De laadtijd van de pagina ging ook opeens omlaag van bijna 2 seconden naar minder dan 800 milliseconden. Dat was dus wel de grootste winst. Daarna hebben we zowel alle bestanden als de database op de originele webserver verwijderd, de content van de tijdelijke webserver teruggezet en en natuurlijk ook de database en alles werkte weer als een zonnetje. Zo zie je maar dat er niet eens verkeerde content op je site hoeft te staan of dat die helemaal niet uit de lucht hoeft te zijn, terwijl die toch geïnfecteerd kan zijn met malware. Dat is ook het gevaarlijkste. Als je site gehackt is zonder dat je van bewust bent. En een Want een dergelijke situatie kan tijden voortbestaan. Je moet al zoveel zaken in de gaten houden, dat weet ik, maar er zit hier toch echt een moraal in dit verhaal. En die luidt, wees je ervan bewust hoeveel requests jouw websitepagina's gemiddeld genereren en controleer af en toe of dat nog steeds het geval is. Ik kreeg eerder deze week een belletje van een tandarts met een probleem. Nou ja, een probleem. Hij kreeg een twee sterren review zonder verdere toelichting op zijn Google bedrijfspagina. En hij vroeg mij wat te doen. Omdat hij het onterecht vond, wilde hij eerst bezwaar aantekenen bij Google zelf. Maar dat raad ik hem af. Want dat is zinloos bij een minder positieve review. Dat is nu precies waar recensies voor bedoeld zijn. Het is een beoordeling van in dit geval een zorgverlener. En dat kan ook eens iets minder goed zijn. Ik heb op Google nog eens de richtlijnen opgezocht en deze eventjes vrij voor je vertaald. Ze luiden als volgt. Post geen spam of fake reviews die bedoeld zijn om scores te verhogen of te verlagen. Post geen berichten of links naar content die seksueel getint is of welk geloof of religie dan ook aantast. Post geen berichten of links naar content die haatdragend is, bedreigend of lastelijk in welke vorm dan ook of voor om het even welke persoon. Post geen berichten of links naar bestanden die virussen bevatten, beschadigde vals, trojaanse paarden of andere destructieve of schadelijke software. En post geen auteursrechtelijk beschermd materiaal of materiaal waarvan het intellectueel eigendom bij iemand anders berust. En doe je niet voor als iemand anders of als een vertegenwoordiger van een individu of een andere soort rechtspersoon. Overtreed niet de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. En tenslotte gebruik reacties niet als een platform om te adverteren. We hebben nog twee dagen gewacht met het reageren op deze review om te zien of de persoon hem uit zichzelf er nog af zou halen. Dat gebeurde niet en dus hebben we op woensdag de volgende reactie op de beoordeling gepost. Beste puntje, puntje, puntje. We betreuren het ten zeerste dat u onze tandheelkundige zorg met twee sterren beoordeelt. Daarom verzoeken wij u vriendelijk om zo snel mogelijk contact op te nemen met onze praktijk, zodat we ons uiterste best kunnen doen om uw eventuele probleem op te lossen of om u alsnog tevreden te stellen. Wij zien uw telefoontje of mailtje dan ook met belangstelling tegemoet. Alvast bedankt. Als ik zo naar de naam van de poster kijk, dan denk ik dat het een zogenaamde wegwerpaccount is. Iemand maakt dan eventjes snel een account aan, post een review en gooit vervolgens de logingegevens weg. Boom. Weer een gevalletje van een geschadede reputatie. Maar gelukkig valt dat wel mee. Over het algemeen zijn mensen tegenwoordig slim genoeg om niet meteen een bedrijf of zorgverlener af te schepen... als er een keertje een minder positieve review tussen staat. Wat je wel wil, is dat je naar de buitenwereld laat zien dat je er continu alles aan doet... om de kwaliteit van je dienstverlening of zorgverlening te verbeteren... en dat het je om je klanten, gasten of in dit geval je patiënten geeft. En dat is wat mensen willen zien. Dan zijn ze heus wel bereid om een incidentele minder positieve beoordeling door de vingers te zien, Dennis... Dus wees gerust. Hmm, soms gaat er in je enthousiasme wel eens iets onbedoeld verkeerd. En zelf kijk je maanden, zo niet jaren overheen. Dat overkwam mij. En het was ook deze keer weer luisteraar Jeroen die mij erop patent maakte. Jeroen, volgens mij vind je het gewoon leuk om nog eens genoemd te worden. Geintje. Maar Jeroen, in elk geval bedankt. Wees mij er namelijk op dat hij op de site post, podcast 146 last zeker beluisterde. En vervolgens nog een paar recente podcasts wilde beluisteren. Dus klikte die logische in de rechterzijbalk op de categorie podcast. Echter, toen kreeg hij een overzicht dat maar liep tot en met podcast 143. Met andere woorden, podcast 144 en 145 leken er dus niet te zijn. Ik snapte er niets van. Eerst dacht ik dat ik per ongeluk podcast 144 en 145 niet in de categorie podcasts had ingedeeld, maar dat was niet het geval. Ze stonden netjes in de juiste categorie. Opeens bedacht ik me iets. Ik maak gebruik van de plugin Pretty Link Lite, een WordPress plugin om mooie links te maken onder je eigen website naar andere content die zowel op je eigen site mag staan als elders op internet. Dat komt vaak handig van pas. En ik meende me te herinneren dat ik ooit in een grijs verleden eens een Pretty Link heb gemaakt onder www.reputatiecoaching.nl slash podcasts. Maar die link verwees door naar een playlist op YouTube waar ik podcast 1 tot en met 35 ooit eens in videovorm heb uitgebracht. Dat is overigens nooit een succes geworden, maar terugkomend op het probleem. Ik verwijderde de pretty Link en voilà. Bij het verversen van de categoriepagina slash podcasts... ...prijkt de 147 nu netjes bovenaan als de meest recente podcast. En een paar dagen later bedacht ik me ook nog eens dat dit hoogstwaarschijnlijk... ...ook de oorzaak was van het soms niet actueel zijn van de meest recente podcasts... ...op iTunes, Stitcher of TuneIn Radio. Jeroen, wederom je scherp opgemerkt. In podcast 147 van vorige week vertelde ik je er al even kort over. Over het hergebruik van positieve reviews. Lange tijd dacht men dat Yelp en Google het niet toestonden dat je reviews van hun site herpubliceert. Echter, inmiddels hebben beide partijen daar opheldering over gegeven en wat blijkt? Je mag vrijelijk de reviews gebruiken, zij het onder een paar condities, waar ik nu even niet over wil hebben. Je kunt simpelweg de reviews kopiëren, plakken naar je eigen site. Daarbij hoef je heus niet bang te zijn voor duplicate content waar sommige vermeende internetspecialisten wel eens voor waarschuwen. Tja, natuurlijk moet je niet hele reviewsite gaan kopiëren naar je eigen site, maar dat spreekt voor zich. Het is natuurlijk nog mooier om screenshots te maken met een tooltje als Jing en die dan op je eigen site te plaatsen. Dan kunnen mensen ze herkennen op basis van de opmaak en lijkt het dan weer een stuk geloofwaardiger. En nog weer mooier is om screenshots van reviews op reviewsites te maken waarin je vervolgens de trefwoorden highlight en die afbeeldingen verwerkt in een video. Vorige week vertelde ik je dat ik er al een paar voor buitenlandse opdrachtgevers heb gemaakt, maar nu heb ik er ook eentje voor een tandarts gemaakt. Deze positieve reviews video kun je terugkijken in de show notes. En let er bij het maken van een dergelijke video wel op dat je recente reviews pakt. Anders kan de kwaliteit van je huidige dienstverlening of zorgverlening alsnog in twijfel worden getrokken. En dus zul je ook een keer of twee of drie per jaar een nieuwe reviews video moeten maken en uploaden om zo actueel te blijven. Maar zeg het zelf, het is wel krachtig. En binnenkort ga ik bij een tandarts in Apeldoorn experimenteren met het verzamelen van videoreviews van patiënten. Dat is natuurlijk wel een van de krachtigste vormen van social proof waarin klanten vertellen hoe tevreden ze zijn. Heb je hulp nodig bij het maken van een dergelijke positieve reviews-video? Neem dan gerust contact met me op. Op de website kun je het contactformulier invullen. Of je kunt contact met me zoeken via een van de vele manieren die ik je aan het einde van de podcast vertel. Wanneer je dan aan de slag gaat met reviewvideo's, dan zul je nog harder moeten werken aan het verzamelen van, van je reviews. Wil je elke paar maanden voldoende reviews hebben om te gebruiken. Maar goed, wil je collega's of concurrenten voorblijven, dan zul je sowieso meer reviews moeten verzamelen. Maar hoeveel krijg je nu meer reviews? Ik geef je een aantal tips. Allereerst, vraag om een review. Het lijkt een schot voor open doel, maar nog al te vaak hoor ik ondernemers verzuchten dat ze aan de ene kant bang zijn voor negatieve reviews, maar vervolgens niet willen vragen of iemand een positieve review wil vragen als die persoon zegt tevreden te zijn. Het simpelweg vragen van patiënten, gasten of klanten om een paar minuten van hun tijd om een recensie over je te schrijven, gaat je echt helpen om meer recensies te verkrijgen. Vraag om hulp Zeg dat je continu bezig bent met de kwaliteit van je dienstverlening of zorgverlening te verbeteren. En je kunt ook kaartjes uitdelen met erop het verzoekje te beoordelen. Maar dan als tweede maak het simpel. Soms zie ik hele handleidingen voorbij komen waarin wordt beschreven hoe iemand een recensie op Google kan plaatsen. Dat werkt niet. Stuur alleen je gasten, klanten of patiënten met een Gmail-adres een mooie link, die je bijvoorbeeld met Pretty Link Like maakt op je site, die je naar Google verwijst. Plaats links op je site naar de plaats waar men een recensie voor je kan achterlaten. Maak bijvoorbeeld een slash uw mening-pagina waar je de links opzet. En beloon mensen. Officieel mag het niet, dus je moet het niet aan de grote klok hangen. Maar ik zie het me al te vaak gebeuren dat ondernemers mensen op enige wijze belonen voor het plaatsen van een recensie. Wat het beste werkt is een soort van verloting of iets dergelijks. Dit kun je promoten om mensen over de streep te trekken om een recensie over je bedrijf in je dienstverlening te posten. De vierde, reageer op reviews. En doe dat niet alleen op negatieve reviews, maar bedank ook mensen voor een positieve review. Dat is minstens zo belangrijk. En tenslotte, verleen goede service. Het wordt meer en meer gemeengoed beoordelingen te posten. Mensen raken eraan gewend, het komt in hun systeem. Dus naarmate jij je uiterste best doet om de beste dienstverlening te leveren... dan zul je ook positieve reviews aantrekken, geheid. Tja, geef zelf natuurlijk ook het goede voorbeeld. Post ook eens een review hier en daar als je een positieve of negatieve ervaring hebt. Maar doe je best objectief te blijven en probeer in het geval van een negatieve ervaring... geen hetzen te ontketenen of mensen tot aan enkels af te branden. Denk ook eens aan al je toeleveranciers. Het bedrijf dat de ICT voor je regelt... Je timmerman of klusjesman, de winterschilder, de glazenwasser, de groothandel die elke keer weer trouw je voorraad komt aanvullen en dergelijke. Wist je trouwens dat je ook het inlog op Google Mijn Bedrijf en dan onder je bedrijfsnaam reviews bij andere bedrijven kunt posten? Post je reviews bij de bedrijven die ik zojuist noemde onder je bedrijfsnaam. Dan zul je zien dat je hier en daar ook een review voor terugkrijgt. Het credo geef en u zal gegeven worden klinkt wellicht oudbollig en achterhaald, maar ik ben ervan overtuigd dat het in elk geval wel geldt voor reviews. En ook het gezegde, wie goed doet, goed ontmoet, is hier van toepassing. En met deze hopelijk wijze woorden kom ik dan weer aan het einde van deze aflevering. Als je de podcast leuk vindt en je wilt nog meer op de hoogte blijven, volg me dan ook via Twitter, ReputatieCoach1. Heb je inderdaad wat dan alle informatie die ik met je deel, helpt mij dan met het verder verbeteren en promoten van deze podcast. Abonneer op de podcast, zodat je altijd meteen de nieuwste uitzending krijgt voorgeschoteld. Zoek de podcast op in iTunes of Stitcher, geef de podcast een sterrenbeoordeling en laat ook je reactie achter.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 zodat je meteen, elk moment, je reputatie voor jou kunt laten werken. Tot volgende week, doei!